Gert Kluk met het NUS-journaal. Net kort. De netbeheerder heeft een pakket aan noodmaatregelen genomen om een mogelijke blackout in België te voorkomen. Het dreigende elektriciteitstekort hangt samen met de stillegging van de kerncentrales bij Doel en Tiansch. In het ergste geval wordt de stroom bij honderdduizenden huishoudens in België op piekmomenten in de avond afgesloten. Volgens Tennet heeft Nederland voldoende elektriciteit om bij te springen. Meer dan twee maanden na het begin van de studentenprotesten in Hongkong is studentenleider Joshua Wong in hongerstaking gegaan. Door niet te eten wil Wong zijn eis voor meer democratie kracht bijzetten. Ook wil hij een gesprek met het bestuur van de stad. Zeker twee medestanders van Wong willen zich bij hem aansluiten. Drie andere leiders van het protest hebben de betogershuis gevraagd om hun blokkades op te heffen en naar huis te gaan. Nu het erop lijkt dat wilde eenden de bron van de vogelgriepbesmetting in Nederland zijn... willen pluimveebedrijven dat de maatregelen worden aangepast. En verpleit de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie. In uitwerpselen van twee smieten werden dodelijke en zeer besmettelijke H5-typen aangetroffen. Volgens voorzitter Oding zitten er nauwelijks pluimveebedrijven... rond waterrijke gebieden waar de eenden verblijven. Die zitten vooral rond Barneveld, midden op de Veluwe. En daar hebben we deze risico's niet, zegt de pluimveevoorzitter. Hij wil daarom dat de aanpak van vogelgriep wordt aangepast...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 er was er ook een in pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek dan mij. Weet je nog wel, oudje? Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet je nog wel, oudje?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 70. Bekende liedjes van het cocktailtrio waren onder meer Hup Hup Hup, het Vrooie Circus en wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En Kangaroe Eiland dat bewust op deze foute manier geschreven is. kangaroe Eiland staat. En Badje Vie, beter bekend als leverman die bier uitvond, nu wordt ze nu met Kangaroe Eiland. Dit is het geluid van een aanzetige kanker. Radeloos, vredeloos, vredeloos. Want tijdens haar vanmiddag een keer zo. Uit moeder of buiten gesloten, nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurvrouw en ze vraagt. je je Henkie gezien, zin? hij je Henkie gezien? Nee, maar misschien komt de stien. Heb je Henkie gezien? En met z'n allen al op een kangaroe-eiland. Waar je kangaroes vindt, zoek een kangaroe. Ach, wat is dat kind snel, Mel? Ik sloot me eens één een tel. En doe zonder vaarwel, Nel, kroop hij uit mijn buidel. En het is alle allemaal al al al op een kangelheiland. Bij je vind. kanker. vindt, zoekt een kangelomboeder naar een kangelomkind. Laatst nog kreeg je een jojo in mijn buideltje cadeau. Ah, ah. Nou, ik sprong als een vlieg, joh. Dat ding dat kriebelde zo, en met z'n allen al op. Een kanker op beiland, je kan. Zet een kanker op moder. naar de kanker. Ach ik ben toch zonder geruest, trous! Ik ben zonne. Zonder excuus, truus. Als u zo ligt thuis, kom uit huis. En met zijn oude oude op een land. Waar je kangeroes vindt, zoeg een kangeroembode. Laat je kangeroep kind. Oh, mensen, kinderen, pietjes, kijk nou eens aan Sjaan. Wat hij nou weer had gedaan. Hij was, en het flikk hij me nou altijd. en tijd. Tussen mijn voering gegaan en met zijn allen rollen. Op mijn kamper Nederland. Bij, bij je kampers. Zul de kamper omdoen. Naar de kamper Naar de kamper En maar kijken naar de tv. Wij zitten buiten en zijn... Een laatste kus, dan moet ik weer gaan varen. Mijn schip vertrekt de rij. telkens kunnen ze weer, en toch zou hij zijn, eens voor de laatste keer.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 die diep in de nacht steeds weer zijn smokkelbaar de grens overbracht. Klein was het smokkelloon en groot het gevaar, zo is het leven. En dan daar. Geroemen. dacht onze vent, ik krijg een paard. Dus schimmel uit zijn kind. We're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 Hij stond naar Zandvoort uit met Mario Zandvoort. Ach, maar de rozen zullen bloeien. Ook al zie je mij niet meer. Door je tranen.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 Dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, maar Grietje, de rozen zullen bloeien. Ook al zie je mij niet meer. Dan wil ik weer bij jou zijn, met je kunnen praten. Stil zijn om wat jij zegt.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 Zijn bekendste liedjes zijn: Mijn vriend Benjamin, Magrietje. Oh, oh, ik heb zorgen aan het strand van Oostende, Jennifer Jennings, Martine, onze Bloem en Annelies uit Sas van Ghent. En die grootheer, Magrietje, die hoort u niet of zie je hem zand voor?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 Ziekelonken als we met die wagen pronken, lieveling. Iedereen zal ons beneden, lieveling. Als wij samen zij aan zijde, onze baby laten reden. vrolijk kruiant alle dagen in die mooie kinderwagen, lieveling.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 En hij zelf op contrabas. Zanger werd hij pas echt op zijn twintigste... bij een band uit Enschede. En een Duitse solo-carrière als Gerhard Zimmermann.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 door gelaat heeft mijn hart een gastvrij deur dat al bij het openstaat omdat hem het harde leven zowel leed als vreugde bracht hebben zij nu grijze haren en een blik zo bij zijn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 Zijn weer vol.